Mark Visser met het NOS-journaal. Een van de Nederlandse mede mede-aanklagers bij het proces in Duitsland tegen kampbewaarder Demjan Joek is plotseling overleden. Rob Wurms werd twee jaar geleden gevraagd om mede-aanklager te zijn. Hij vertegenwoordigde zijn twee zusjes die in de oorlog werden omgebracht in het kamp Sobibor. John Demjanjuk Joek zou daar hebben meegewerkt aan de moord op de Joden. Zelfs werd, werd Wurms in de oorlog geboren en hij overleefde doordat hij werd ondergebracht bij een onderduikgezin.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 ook gehoord op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van... de Zandvoort staat met een aantal wandelaars. Nou, het is er een van de 66 Zandvoortse deelnemers. Oh, kijk eens aan. Je hebt hem gevonden. Ja, ik heb er een gevonden. Dus, ja. Hoe was het tocht?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 Uh, wat, wat, wat, wat, wat rok je aan eigenlijk om het te, om het te doen? Nou, we lopen wel vaker en. Um... Dat, uh, ja, zeker als er dan toch die zand wordt georganiseerd wordt, dan wil je wel een keer meedoen. Uh, kijk hoe het is. Ja, en, en, en, en, en hoe was het? het was, uh, pittig uh, was het net, hè? Ja, er wordt, het wordt aan, aan bloemen getrokken. Ja, dat is, dat is heel, heel erg leuk uh, dit. Uh, maar uh, ja, dan is het toch ook een klein beetje een soort uh, villa, uh, Via Gladiola of zoiets dergelijks <laughs> Ja, ik heb het uiteindelijk een keer meegemaakt. Ja. Ja. Is het ook iets om in de toekomst nog een keer te gaan doen? Ja hoor, ja. ja. weg is me nog iets te, te ver en te, te lang, zeg maar.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 hier staan, die hebben we allemaal niet meegedaan. Ja, nee, nee, nee. Een paar nee. hoor, dus... Uh, maar dat zijn geen zandvoort. Dus. Nou, zoek maar een paar leuke mensen uit, ja. ja, ja tot zover.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 rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week geheel in het teken van uh, lopen ja, ja, ik ben heel benieuwd naar ja, een heel gevoelig geheel gevoelig gedicht en uh, natuurlijk kwart over drie dan gaan we weer naar joop tegen het einde van de eerste helft van uh, SV Zandvoort voor tegen Hellasport. en wat was de tussenstand weet jij dat 1 1 1 1 1 1 dus oké okay, uh, dat uh, dat dat alles ja van alles nog even muziek natuurlijk en we gaan uh, twee platen draaien dan weer snel naar joop terug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 Bouncing in the club where the heat is on All night on the beach to the breaking door I'm going to Miami Welcome to Miami Oh you know I heard the rainstorms ain't nothing to mess with But I can't feel a drip on the strip It's a trip, ladies have dressed Full of your quip and they be screaming out your ass So I'm thinking I'ma scoop me something hot In this South a rain game, melting pot Hottest club in the city, and it's right on the beach Temperature, get the uh, it's about three Five hundred degrees in the Caribbean Cities with the hot mommy, scream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 Welkom.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 En dat was Will Smith En Miami Daarom werd het uh, kwart over drie Snel weer over Naar het voetbalslot Van de eerste helft Met Jap Fris Helemaal te gek die muziek Geweldig hè? Is voor mij doe je het express Was even swingen sure. he Joh Ja, ja. <laughs> Ik ga eigenlijk ook op zitten Want de wedstrijd. Ja Zo, zo pittig als hij begon, Ja af met een methode had het heel erg kort is nodig, moet ik ook eerlijk zeggen. Want van twee kanten wordt er toch wel pittige overtredingen gemaakt. Met eigenlijk zojuist, eh, voordat je er net inbelde, de toppen in die Het Gebeurde vijf meter bij mij vandaan. kreeg een van die spelers zoals de zon van gewone Kopstoot. De scheidsrechter kon dat waarschijnlijk net niet goed zien. En dat gaat geel, waar we absoluut de rood met de zwarte rand moeten geven. En zo wil ik alleen maar aangeven voor die westen. Het is hard. Eh, niet goed. Er wordt slecht gevoetbald van de alle twee kanten. De bal is vaak in de uh, uh, um, vaak uh, weer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 Goed, Sanford kan nu uitverdedigen. Slecht uitverdedigen. De bal komt weer voor door uh, Hellasport. Uh, die wordt nu achtergekomen. Uh, er zijn corner zelfs. En uh, dat moet uh, dan uh, denk ik zo'n beetje de laatste handeling voor de pauze zijn. Die corner van Hellasport voor heeft gezien die vanaf de linkerkant van het veld, ofwel onder het scorebord. We weten degenen die hier bekend zijn, weten precies waar die wol dan nu neergelegd gaat worden. Goed, uh, de bal mag gespeeld worden van de arbiter, En dan gaat hij er nou komen, richting penalty er zit, de penalty En daar zitten zit ernaast. Kan nog weggelegd worden door Bas is Niet ver, echt niet ver. Nog steeds 16 meter gebied. En dan druk daar. En dan wordt hij weg. Echt op de IJssenberg richting van Michel aan en die kan er niet zo mee doen, die kan die bal alleen maar aanlaten van, naar sport en dan komt die bal weer voor. En dat is een heel simpel balletje voor de VET. Niemand kon erbij. Alleen de VET kon hem pakken. En die man tot rust tegen zijn mannen. Van jongens, kom op. Neem even je tijd. Het is bijna rust. Maar het is dus nog geen rust. Want dan komt die bal weer. Weer vier helftsport. Uh, het centrum van de veld. Leesjong Deur staan nog tussen de doel en de VET en de, de bal in. En dan maakt Billy Visser een overtreding. En dan geeft, ja inderdaad, helemaal terecht. Een, een hele domme overtreding binnen de 16 meter. Je kan het hier vandaan zien. Het gebeurt aan de andere kant van het veld. Maar ik zag dat het binnen het stadsopgebied was. En niet meer dan terecht dat die bal daar op het stip gehad. Heel dom gespeeld van Visser, die uh, nu alweer een gele kaart in ons vangst mocht nemen. En dat, dat hij volgens mij uh, twee weken ook al uh, nu weer, uh, nu met, met bijna, ja, laten we, het, laten we het aannemen, deze steuze gevolgen. Want Sanford zal waarschijnlijk dan met, niet met die gelijke speel, die, dat gelijke spel de rust gaan. Maar vlak voor rust nog even zijn doelpunt tegen krijgen Door een, de onbezuiste domme actie van een, een, een jonge verdediger. En uh,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 In mijn ogen in de bestuurtijd genomen. En dat is dus ook Nog dommer dat zo'n bal op de stip moet eh, voor zo'n overtreding. Dan laat nog wel even aftrappen. Ja, gaat hij komen. En Solzert heeft uiteraard de bal. Michael Kuil speelt daar. Nigel Berg, Berg gaat zijn man voorbij. Speelt, u, probeert u de, te bereiken. Uh, Michael Kuil te bereiken, dat ging niet. Alle sport kan er weer uitkomen. Een slechte bal over de verdediging. Mooie de vet kan hem oppakken. De vet schiet slecht uit. Maar dat hoeft waarschijnlijk al niet. Nee, de schijfzitter heeft gefloten voor het einde van de eerste helft. Stamford uh, weer een mager resultaat. 1-2 bij rust. Maar we hopen dat het in de tweede helft beter gaat. Oké, okay, dankjewel Joop. En in de tweede helft komen we uiteraard bij je terug. We hebben het nog even over Stamford 4. Die spelen vandaag thuis tegen de brug. Daar is de tussenstand op dit moment 0 tegen 1. Dus ook die staan helaas achter. Emergency. uit uh, Jaap Kopers' tijd, hè, dit. Miami Sound Machine en Dr. Beats. Jaap? Ja, ja, ja zeker he? wel, hè. Uh, ja, ja. Miami Sound Machine en Gloria Estefan als ik het uh, wel heb. Dat heb je helemaal wel. Jij hebt uh, weer een uh, looparnage. Ja. Nou ja, een, een wandelaar, nou, hè. Wandelaar, wandelaar, maar dat is ook echt een wandelaar, heb ik het idee. En een bierdrinker, een... <laughs> bier hè. Ja, ja, ja, ja, maar dat viel mij ook op. U komt uit het Brabantse land. Ja, ik woon zelf in Veldhoven.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 30 kilometer, is, uh, is het u mee of tegengevallen? Um, ja, ik doe nooit 30, ik kom meestal maar tot 20, 25. Maar ja, de eerste keer wilde ik erbij zijn, hè? dus ik doe het gewoon. Ja, uh, gewoon eventjes uh, gelopen. Ja, gewoon even gelopen, ja. Ja, ja. Niet voorbereid of wat dan ook? Ik heb één keer extra gelopen, maar uh, goed, ik heb dit jaar ook al in Ergewond twee keer gewandeld 20 kilometer. Dus je hebt al wat. Uh... Dus die 10 kilometer kunnen er wel bij? Dat ze maar. Hè? Ja. Ja. Uh, is dat nou gebruikelijk wat u doet? Want u komt dan uit Veldhoven eh, ja. na een mooie tocht een biertje. Voor mij is dat helemaal ja. ja? <laughs> dit is Jopenbier, weet u wat dat is? Ik ken het wel ja, ik koop het ook wel eens. Ja? Dus het bier hier uit Haarlem he, is lokale toch? Ja, ja, ja, dat is het ook ja. Ja, uh, ja maar we gaan nog niet helemaal over het bier hebben maar is dat, is dat uh, ja, maar uh, kan dat wel samen? Een beetje wandelen en, en, en niet? Zeker na afloop, maar onderweg gaat het ook wel. De laatste vijf kilometer, dat lukt toch wel. Ja? Ja. Wat, wat vond je u van de tocht. Ik vond het een heerlijke wandeling. Prachtig, ja.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 Het is hier gezellig en ik vind het in het algemeen wat de Champion doet is heel goed georganiseerd. Dus dat doe ik heel graag, neem ik heel graag aan deel. Oké, okay. nou dan weten de mensen dat ook weer. Dank u wel. Dank u wel. Ja. Eh, hey, wat kom, hoor ik nou weer hier aan de, aan, de, aan de andere kant van de tafel? Ja, ik zie het, ik zie het, ik zie het. Maar uh, deze mensen, ja... Hey, hopeless, ik... hey, je zit wel gezellig bij zo, ja. Volgens heb hebben de plekken hier van de Muppets. Jij hebt weer een paar dames naast Ja, die dames die denken dat ze hier op de plek van de Muppets die, die, die, hier, zitten. Maar ik zie helemaal geen blauwe... Nou, uh, Dingen, zo'n zo medaille van een prestatie, die hebben ze niet geleverd hoor. Nee, volgens mij ook niet. Ja, dat Vol, zeggen ze wel. wel een beetje tegen hoor. Ja, dat valt mij ook eigenlijk uh, tegen. Ja. De, de, de een wil nog wel eens op een doek wat, uh, wat neerzetten. Dus kijk, oh! Wat? Yeah. <laughs> nou, Marianne de Bel krijgt er eentje aan. Dus kijk, die, kijk, zelf jongens. de dag van mijn leven <laughs> ja. natuurlijk. Hè. Ja. Ja. Vraag me erop. Ja, straks, straks meer, Ja, dankjewel. Hè. Hoi. The last throughout the year It's a celebration Celebrate good times, come on It's a celebration Celebrate good times, come on Let's celebrate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 Celebrate, we're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. Amen. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. Ja, als je de dertig van Zandvoort gewandeld hebt vandaag... nou, dan heb je wel even zin in een feestje. En dat kan je hier ook vieren natuurlijk, hè. En zie je hem eens erbij tot aan vijf uh, uur vanmiddag. En we hebben in de agenda voor je... want het is even half vier. Albert Jan. Ja, het is natuurlijk één groot evenement hier in Zandvoort uh, vandaag... maar er gebeurt nog veel, heel veel andere dingen. Zo... Ik ben heel benieuwd. Laat maar horen. Zo is ook een groot feest op het strand... en wel bij strandpaviljoen de haven van Zandvoort... van twee tot vier. Want daar wordt het strandseizoen officieel geopend. En onze de, de, de muzikus uit het dorp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 on the love, so turn on the lights, like it shines bright, hey, listen to this, jam. Wat mij betreft mogen we elke week wel zo'n feest hebben hier in Zalvoort. Gezellig al die mensen, al die wandelaars. En morgen natuurlijk ook de runners, de lopers. En uh, uiteraard gaan wij uh, daar ook uh, aandacht aan besteden op de Zalvoortse radio. Snel weer over naar Ria Kopen, die staat uh, in een uh, klein café aan de Altenstraat. Ja. Café 4. Alleen mijn radiootjes ermee gestopt. Oh, die doet het niet meer. Zo. Nee, die doet het niet meer. J -j Jij uh, niet hoor niet? Ik uh, zit hier te kijken, maar roken en uh, wandelen, dat gaat niet samen hoor. Gaat er uitstekend, kan ik je verzekeren. Is dat zo? Heel erg goed. Ik maak reclame namelijk. Voor wat maak je dat? Voor Oh, voor het sigarettenmerk. Duidelijk. Nou ja. Oh, krijg je ineens een radiootje aangereikt. Ook erg fijn. Dus dan ga ik daarmee. Waarom doe je dat nu? Waarom moet dat nu meteen? Ik bedoel. Goed, ik ga eerst even hier een halve slag draaien. Want er is iemand uit de buurt weer van Eindhoven. Die Ja, Wintelree geloof ik.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 dat is uh, prima. Ja. Um, uh, nou ja, ook over het strand een heel stuk uh, geloven. Ja. Hoe was dat?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 Oké okay, Jaap, dankjewel. Van een uh, meter afstand uh, waar jij staat. Dus, uh... <laughs> en uh, ik zie je zo meteen wel weer. Je kan ook een beetje die kant oplopen, een ja, beetje nou, verder. Ik heb nu weer radio, dus dat komt wel weer uh, mooi uit. Helemaal goed, dat was uh, Jaap Koper in gesprek met een van de wandelaars. Een van de 3000 van vandaag. 3000 wandelaars, uh, hier is Alvoort. Hier is Irene Kera in Veen. En daarna weer het voetbal met Joveness. Zo het op zaterdag vandaag uh, live vanaf de locatie het terras uh, bij Café 4voor. Als je radio wil komen kijken, we zitten er nog tot aan uh, 5 uur vanmiddag. Door Irene Cara en uh, Fame. Hoe staat het bij het vierde? De uh, vierde best... is volgens mij nog steeds 0-1. Oké. Ze spelen thuis tegen de brug. Ja. Er staat nog steeds 1-0 uh, achter. Oh, Oké. Okay. Snel weer over naar Joop Van hè? Voor, uh, voor het eerste. Voor het eerste, Tweede helft. Joop. En ik, weet, ik weet dat Luc echt uh, de P erin heeft. Want dat heb ik net gevraagd. Maar goed. <laughs> oh jee. Oké. <Okay. laughs> Wordt u dat zo ja, ja, maar was ik echt blij mee. Uh, um, goed, maar wat de... zijn hier natuurlijk nu voor het, voor het eerste en de speel de, elf, van de ja, het is een pingpong spelletje, er gaat heen en weer, er zitten weinig voetbal in, aan twee kanten niet, net wel een hele mooie schot van Michel aan, dat is een dalend schot, snoeihard, de het werkelijk, de, de lat, en ik kwam net zo hard weer terug het veld in, dat is eigenlijk het enige uh, wat, wat ik uh, kan constateren dat er gebeurt. voor de rest is het uh, zo, zoetsappig, uh, een beetje hakken, geen echt goed voetbal, en uh, dat is dan een wedstrijd waar we nu naar zitten te kijken, Dat, dat lijkt echt wel af en toe dat ik een uh, wedstrijd in de 65e klasse zit te kijken, wel toch echt wel de tweede klasse. John Keur, daar Mol in. Mol, die kan proberen zijn man te bezeigen. raakt die bal kwijt, maar het is, uh, Max Aardenwerk die kan overnemen. Aardewerk, een Mol. Mol terug naar Aardewerk. Probeert twee, het je, lukt niet helemaal. De, daar is, gaat uh, Billy Visser gaat uh, proberen iets te een ander te doen. Dat lukt hem niet. Mol gaat gewoon over de achterlijn. En de keeper van uh, Hellasport mag de bal weer in het spel gaan brengen. Vanaf de 5-meter uiteraard. En uh, hij, hij, natuurlijk heeft hij geen aas. Hij staat nog steeds voor. Maar ja, yeah, het is uh, natuurlijk nog een, heel, een half dan zeg ik midden een half uur, bijna 33 minuten spelen. En dan is pas het laatste flight jaar van deze wedstrijd. Dan gaat die bal komen. Hoge bal op de middenlijst ongeveer. En wordt doorgekapt door een eigen speler. Mol, mol kan overnemen. Mol aan de linkerkant van het veld speelt. Daar even kijken. Aardewerk in. Aardewerk... ...gaat draaien en probeert de man te passeren, raakt die bal kwijt. En dan blijft hij hem wel kwijt, gaat wel achteraan en jagen. En dat moeten ze een beetje meer doen. Het jagen, het veld, dat mis ik bij Zandvoort. En nu wel, Bas Lemmens komt weg Pff, naar, naar de tegenstander uiteraard. Meer doet hij ook echt niet. En die kan het dan overnemen. Jongen, uh, uh, helft sporten nu. Ah nee, dus nu zit kool. Ze gaan al echt 20, 25 minuten achter elkaar door. Het, uh, zonder dat er echt iets veel gebeurt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 De laatste kans, de laatste week Gnomio en Juliet Een Nederlands gesproken animatiefilm Over het meest beroemde liefdesverhaal uit de geschiedenis Maar dan met tuinkabouters Zaterdag, zondag en woensdag om half twee. Rango, een animatiefilm Van Pirates of the Caribbean Regisseuze Gore Verbinski Over een kameleon met een identiteitscrisis Zaterdag, zondag en woensdag om 4 uur En ja hoor, ze zijn ook in voor De Gooise Vrouwen, ja zeker Een film naar de succesvolle serie Gooise Vrouwen Met uiteraard Linda de Mol als Cheryl En in recordtijd betroond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 Daar baal ik van, omdat ik nu Tien minuten minder bij mij bekom kregen, kregen, kregen, kreeg kregen, kregen, kregen, kregen, kregen, kregen, kregen, kregen, kregen, kregen, kregen, kregen, kregen, Ik zit in een coupé, een niet een tweede klas En het hele De trein. Hij zegt het staat het niet op je kaart, maar ik weet waar jij moet zijn. Krijger drink, krijg je ring, krijg ring, krijg ring, krijg ring, krijg ring. krijg ring, De trein raast alsmaar verder van station naar station. Ik kom op plaatsen waar ik nooit ben geweest. Juffrouw, toch niet Ik heb wel dorst, toch zeg ik nee. Want de trein voor hem in de vaart, terwijl mijn hart steeds sneller gaat. Kijk uit het raam, om te zien of zij daar staat. krijg ik één, krijg ik één, krijg ik één, kijk om me heen en even voel ik mij alleen En ik zie haar nog niet staan En het ritme nog... Ja, het feest kan beginnen al bij gang, hè.